van 2010 is voorbij voor de muziekboulevard nog 307 dagen te gaan dat maakt het nog steeds zaterdag 27 februari 2010 week 8 ondertussen. ik ga het stokje doorgeven aan Rob Harms en Albert Jan Vos we danken natuurlijk Rob Harms voor de leerlijke broodjes Albert Jan Vos voor de vinyl volgende week, volgende week weer Albert Jan en uh, ik ga zeggen tot volgende week maar dat gaan we niet doen voordat er nieuws is geweest natuurlijk en Zandvoort op zaterdag tussen 52 en vijf. naar voren gaat komen. Ze gaan samen weer een hoop behandelen. Ik weet niet wat. Maar dan gooien je zo direct allemaal. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Voor veel landen aan de Stille Oceaan geldt nog altijd een tsunami waarschuwing... ...na de zeer zware aardbeving die Chili vanochtend trof. Alle landen langs de Midden- en Zuid-Amerikaanse kust zijn gewaarschuwd voor een vloedgolf.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 Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres zegt dat Toyota papieren heeft achtergehouden waaruit zou blijken dat er zaken zijn geschikt met klanten die gewond waren geraakt door problemen met het gas- en rempedaal in de auto's van Toyota. Die schikkingen zouden zijn bedoeld om te voorkomen dat gegevens openbaar moesten worden gemaakt. De onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres is deze week begonnen met het onder ondervragen van topmensen van Toyota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 en met deze single van de Sugarhill Gang en de the sugar hill the rappers die begonnen de een beetje in Nederland hem aan het begin bij Zonvoet op zaterdag voor Zalvoort en de regio. De rappers die laat je, kent hem ook nog wel Albert Jan, toch? Ja, ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Maar... Hey, goedemiddag. goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Welkom Albert Jan en luisteraars. Goedemiddag, Rob. Uh, Allereerst nog even, Mauw, hartstikke bedankt voor twee uur uh, muziekboulevard. Het was weer helemaal gaaf. Helemaal hij hè? wordt el el el elke rollt. week beter, hè? Het week wordt hij wordt elke week beter. Hoor je dat? Komt het door jouw platen? Zou het? Zou, Zou het? Nee, en natuurlijk, uh, nee. We zijn er weer drie uur live uh, op de zaterdagmiddag uh, met uh, heel veel nieuws. Uh, later uh, uh, natuurlijk veel nieuws uit, uit Vancouver. Met de nodige finales die er nog aan zitten te komen. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. We kijken natuurlijk weer naar de filmagenda en naar de evenementenagenda. Uh, maar ja, het mooiste nieuws was natuurlijk weer die... We, we hebben weer een gouden plak, hè? We hebben goud. We hebben goud. Zo. En uh, het was natuurlijk niemand minder. Ja, ik had het niet verwacht. Ik bedoel, ik denk, nou, ik ga even kijken. Maar uh, nee, geweldig. Nicolien Sauerbrei. Is uh, een paar uur geleden op de Medal Plaza uh, uh, in Vancouver na haar Olympische triomf op de Parallel Reuzenslalom gehuldigd. Daar kreeg de 30-jarige snowboardster de gouden medaille opgehangen en stond ze dolblij op het podium te springen. Maar liefst 26.000 mensen zagen dat de Nederlandse vlag werd gehezen en hoorden vervolgens het Wilhelmers. Nou ja, en uh, het was, uh, wat zei ze ook alweer in het interview, uh, onbegrijpelijk, uh, ze kwam worden tekort. Maar geweldig, onze vierde gouden plak is binnen. Helemaal super en uiteraard uh, van harte gefeliciteerd daarmee. Nou, daar hoort deze plaat bij, hè? En, dat, dat, die en we alleen... hebben ook nog voetbal trouwens vandaag. Ja, we gaan ze gewoon tegen spelen. Laten we bij elkaar tegenspelen thuis. The Return. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are warm. I let them here, I could have sworn. Visa, my son, at least maybe I need to. Know the play for today Oh, but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 Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een grozer verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat mij. In die De zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort en Laat Mij in Die Waan. Wat mij opvalt, we hebben het over de gouden medailles. En uiteraard Spenda Bella en Gold, de plaat die we daarvoor draaiden. Is dat de gouden medailles gewonnen worden op de onderdelen waarvan we het eigenlijk niet verwachten, Albert-Jan. Nee, maar... En de onderdelen waarvan we het wel verwachten... Dus dat is, dat is, ja, Gingen het niet lukken? Dat is toch uh, het leuke van, uh, van, van deze spelen dan. Hè? Ik bedoel, uh, uh, anderen uh, niet... te. De... Nagesproken, maar uh, het, het, het geeft het allround een beetje aan. Hè? Het allround van alle diverse sporten. Ik bedoel, uh, die, die, uh, die, dat snowboarden. Goud. Nou, dat is de eerste Nederlandse die ooit op sneeuw een, een medaille weet te winnen. Laat dat dan ook nog een keer de honderdste medaille zijn in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Zowel zomer als winterspelen. Maar voor zo'n ja, zo meisje gun je dat dan gewoon. Het is geweldig. En, en uh, was super. de reactie van Sven Kramer trouwens. Die was ook hartstikke positief. Want die was ook helemaal uh, blij voor haar. Ja, en voor Sven valt het natuurlijk een beetje tegen. En... Uh, Kijk, die 10 kilometer. Nou, het is gebeurd. Uh, ze hebben de zaak geparkeerd en gaan weer vrolijk verder. Want hij en... heeft natuurlijk gigantisch veel titels uh, gewonnen samen met die Gerard Kemkers. En toen moesten we het bij de ploegachtervolging uh, gaan doen, gisteravond. Ja, maar ja, ik, ik had er een weddenschap op lopen. Ja. En, ja, dus, uh, ik bedoel, sorry, ik ben, ik ben, ik ben ik niet Je ziet er wel helemaal stralend uit. <laughs> <laughs> maar uh, dat, is, dat is heel lastig, want op een gegeven moment waren de voorrondes een paar weken of twee maanden terug in Amerika, ergens ook. En toen hebben ze uh, zich wel geplaatst voor, uh, voor de Olympische Spelen. Alleen ze hebben niet met de sterkste vier kerels gereden toen. Dat betekende, het gevolg daarvan was, dat ze dus eerder tegen Amerika moesten dan dat ze hadden gehoopt. Dus als ze daar toen wel met een volledig sterke team hadden gestaan, hadden ze wellicht Amerika pas in de finale tegengekomen. Dus wellicht dat ook een beetje een tactisch foutje is gemaakt toen, toen al. Oké, okay, jij hebt hem door. Dus. Maar verder, alles staat natuurlijk in het kader van de verkiezingen. Je kan geen bloc Ik zou Dat wou ik zeggen. He, we rijden net uh, rijdt er een wagen van GBZ hier door het dorp. Ja, grote so speaker achterop. CDA, so Sociaal Zandvoort. Ze zijn GroenLinks, allemaal... GroenLinks staat, al uh, staat ook op, op het raaduidspijn. Ja, je kan gratis koffie drinken. Of je kon koffie drinken met de oudere partijen in het, in het wapen. Ze zijn allemaal de straat op. Maar niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook landelijke. Want uh, de politieke partijen, de landelijke politieke partijen... die zijn ook nog dr druk bezig. Een flinke eindspurt om, uh, om stemmen te trekken. Landelijke kop. Stukken worden de straat opgestuurd om kiezers te overtuigen woensdag voor hun partij te kiezen. Zelfs op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen zal er nog flink gelobbyd worden. Bijvoorbeeld, het CDA stuurt partijleider Balkenende vandaag op pad in Friesland. De premier gaat meehelpen in een kantine, bezoekt voetbalwedstrijden van jeugdteams en gaat koken met de Friese TV-kok Rijtse Spanninga. Bijna al onze bewindslieden zullen de laatste dagen onderweg zijn. Al dus de campagnemanager van het CDA. Alle mensen zijn lokaal geïnstrueerd om ook de laatste 48 uur intensief campagne te voeren. Omdat er steeds meer zwevende kiezers, daar zijn ze bang voor, hè, zwevende kiezers, deze keer. En uh, ja, in hoeverre speelde die landelijke politiek dan uh, door op de gemeentebelangen, uh, op, de, op de gemeenteverkiezingen? Normaal gesproken zou het niet zo moeten zijn natuurlijk. Z het zou niet zo moeten zijn, maar... Uh... Ik heb, ik, heb, ik heb er zo mijn twijfels over in hoeverre het vallen van het kabinet doorspeelt op de gemeenteverkiezingen. We gaan het zien volgende week woensdag. Ook live te volgen bij Cfn natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. En, maar... Wij zijn erbij. Wij zijn er zeker bij. En uh, niet vergeten, luisteraars, wel gaan stemmen. Dat bedoel ik. Gisteravond hebben de jongeren gedebatteerd in uh, Café Nuf. Ja. Dat... Superpolitics at Nuf nummertje 2 ben je er ook nog bij geweest? ja ik ben erbij geweest en, en... Lena van der Haak onze collega ja. die was een van de, de, de mensen de gespreksleiders en hoe ging samen dat? met Bas Want de intentie was natuurlijk om jonge kiezers te motiveren om ook woensdag te gaan stemmen klopt en uh, wat was jouw indruk daarvan? Uh, het blijft moeilijk. moeilijk jongeren betrekken bij de, bij de politiek ja, want ja. De, de zeggen van, nou, Kijk, we hebben wel een aantal jongeren nu die uh, klaar zijn voor de raad en uh, ja. druk met de uh, politieke partijen bezig zijn. Ja. Maar voor de rest uh, valt het nog een beetje tegen de belangstelling. Oh, Althans, dat, dat idee heb ik. Want ik vind het initiatief, Misschien heb ik het helemaal verkeerd. Het initiatief is natuurlijk wel geweldig... om uh, he, jonge, jonge, jonge mensen die op de lijst staan... Uh, jonge kiezers... Uh, en dan met elkaar gedachte te, van gedachten te gaan wisselen. We gaan straks proberen contact te krijgen met Lena van Haak. Eens even kijken hoe zij gisteravond de, de avond ervaren heeft. Goed idee, gaan we doen. Oké, okay, maar eerst weer wat muziek. En ik heb zin in de zomer... dus dan moet de zon ook weer komen. Hè. Die hoort een beetje bij de zomer. Londen Biet heeft er een plaatje over gemaakt. You bring on the sun.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 Juist al, de politiek in Salford is enorm actief bezig. Volders worden er uitgedeeld. Spamdoeken hangen, her en der. Snert koffies, snert koffie. Je kan het allemaal krijgen. <laughs> Ook bij Anders Bergen, Daar zit het helemaal goed. Dus maar was bij nog, deze. Er was nog meer uh, politiek uh, nieuws. Want uh, afgelopen maandagmorgen mocht ik getuige zijn van de aanwezigheid van de gedeputeerde mevrouw Driesens, Ruimtelijke ordening van de provincie. Die overhandigde uh, het adviesrapport van de Task Force Ruimtewinst. Volle mond vol hè. Mm -hmm. En dat overhandigde ze aan wethouder Bierman van Zandvoort. Dit advies is een praktisch handvat voor de gemeente om de ontwikkeling van de Middelboulevard op te pakken. Ook sprak de gedeputeerde over een mogelijke investeringsbudget van schrik niet. 5 miljoen euro om Zandvoort gezamenlijk tot de plaats, badplaats van de metropoolregio Amsterdam te maken. Maar hierover moeten gedeputeerde staten en provinciale staten nog, natuurlijk nog wel besluiten. Maar ja. ik, heb hier, ik heb hier voor me dat hele mooie boekwerk. Zo, je zou het moeten zien. Daar staat in dus van hoe het is en hoe het zou kunnen. En uh, zowel, laten we zeggen, van uh, vrij ingrijpende aanpassingen tot uh, vrij eenvoudige aanpassingen. Waardoor je toch al ...kan zien dat er, dat er wat gebeurt. En kunnen mensen ergens dat uh, boekwerk uh, verkrijgen, Albert ja? Ik denk dat ze als we op de website kijken van de provincie of van Zandvoort... ...dat ze dat uh, sowieso kunnen, uh, kunnen doorlezen. Maar ik zou het niet uitprinten, want het is nogal een lijvig verhaal. <laughs> zo, ja, nee, maar het is gewoon een mooi boek. Maar goed, het, het schijnt, uh, als ik het goed begrepen heb... ...dat het de unaniem door de, door de raad was uh, goedgekeurd. Dus iedereen was daarvoor dat er zo'n uh, zo zo visie zou komen. Zo'n assist, zoals het zo mooi heet. En ik kan nou maar hopen dat het opgepakt wordt en uh, dat we daar uh, wat resultaten van kunnen gaan zien. Ontwikkelingen van de Middenboulevard. We houden het in de gaten bij als je hier bent. Dat was hem op de zaterdagmiddag van CFM. Smokey Robinson en de Miracles. En you really gotta hold on. Me, ook nog. Gouden houden. dadelijk gaan we naar het voetbal toe, naar JoFnes. De wedstrijd die vandaag verspeeld gaat worden. Gespeeld gaat worden, is SS alvoort tegen HBOK. En wat voetballen uiteindelijk weer. Daar staat HBOK ook alweer Het begon op klompen. We worden straks voor Joo Eerst gaan we naar Chili luisteren. Clemmerslide. Chile Hier hoorde je op de software Radio en de Glamorous Live. Nou, we zijn het ze juist al er wordt vandaag weer gevoetbald. En daarom gaan we snel over naar Jovenes, de wedstrijd van vandaag. Joop, goedemiddag. Goedemiddag heren en luisteraars. De wedstrijd van vandaag, soms tegen THBOK, het begon op klompen uit het landelijke Zunderdorp, even ten noorden van Amsterdam. Maar de heren staan wel op nummer 4 van de competitie. En uh, Zandvoort 8 Dus het is uh, voor Zandvoort zaak om deze wedstrijd te proberen te winnen. En dan uh, kunnen ze weer naar boven kijken. Ze hebben wel een zwaar staan, wel als 8 weliswaar. Maar ze hebben nog een wedstrijd uh, te goed. Een wedstrijd die vorige week gespeeld had moeten worden. Maar omdat er bij uh, Zuidas Bleemster, oftewel Zop, 15 centimeter sneeuw op het veld lag. Is die wedstrijd uh, niet doorgegaan. Dat is te gek verwoord. Want het was hier hartstikke mooi weer. En daar ligt 15 centimeter sneeuw. Ja, het is niet anders. Het is natuurlijk met deze hele winter. En straks als het zo doorgaat. Dan komt de KNVB toch wel in de knoei. Dan heb je best kans dat je door de weekse wedstrijden gaat krijgen. Om de competitie op tijd afgelopen te laten zijn. ver zijn we er natuurlijk nog niet. Voorlopig zijn we met deze wedstrijd bezig. Het gaat door. Het veld valt mij mee moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het wel eens minder gezien. Um, toch is het uh, vrij soppig. Het is zacht laat ik het zo zeggen. En dat is uh, ja, natuurlijk wat zwaar voor de heren. Om daar uh, twee keer 45 minuten echt tot op het gaatje te gaan. Want uh, ja dat merk je echt wel aan je been hoor. Uh, rennen en stoppen en weer aanpraten. ...en dat soort dingen op zo'n zachtveld. Goed, dit zijn dus gemusselingen vooraf. Uh, we, hebben nu, uh, we zitten nu in de vijfde minuut. Er is een bestuurbehandeling voor HBOK. Samson heeft in de eerste 4,5 en meer half minuut... Uh, meer op de helft van HBOK gevoetbald. Maar nog geen kans kunnen creëren. Het is uh, HBOK die dat nog steeds dicht heeft kunnen houden. HBOK, overigens, dat uh, dit jaar versterkt is met zes nieuwe spelers. Die komen uit Monnekerdam vandaan. En Monnekerdam staat zo'n beetje onderaan. Dus dan, dan, dan, dan pakt alles weer in elkaar. Uh, HBOK, dat, uh, dat nu de, de slagenpoel is door Zandvoort. En we uh, ja, gaan het natuurlijk helemaal meemaken bij CFM. Oké, okay, dankjewel Jan. Straks komen we weer bij Jan Nes terug. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen HBOK yeah www.zfmzandvoort.nl Zaterdagmiddag van 7 van. I want you to want me. This next one is the first song on our new album. Ja, Hij luistert niet naar jou. Ja, nee, hij, hij gaat, gaat gewoon door. Hij gaat gewoon door. Na, nou, mooie stad. Mooie stad. Maar uh, weet je dat Zandvoort uh, afgelopen jaren uh, minder veilig was geworden? Ik had wel zo'n uh, gevoel. Want uh, onlangs werden de cijfers, namelijk bekend van de politie Kennemerland over 2009. Hieruit bleek dat Zandvoort ten opzichte van 2008 wat minder veilig is geworden. Werden er in 2008 nog 111 meldingen van geweld gemaakt. In 2009 waren dat er 122. Een verhoging met iets meer dan 10 procent. Maar volgens mij wordt dit jaar een heel veilig jaar. Want volgens mij zijn er, is er weer een hele nieuwe lichting politieagent in het dorp. Ja, ik heb ze ook gezien. Kijk, die, die, en meegemaakt. En, uh, noem ja, maar. want ja. Uh, allemaal weer nieuwe gezichten. Uh, en die uh, hebben er weer zin in. Krijgen die hier een opleiding of zo? Die hoor. gaan handhaven. Die gaan handhaven? ja. Oh, Oké, okay. maar ik bedoel, allemaal nieuwe gezichten. Nu, uh, is in een opleidingscentrum in Zandvoort? Waarschijnlijk wel. Een nieuwe lichting die mag hier proberen. Ja, maar krijgen we elk jaar weer zo'n nieuwe lichting. Kunnen, kunnen, kunnen, weer, weer controle, weer controle, weer controle. Dus pas op hè, Albert-Jan. Maar goed, uh, ja, we moeten oppassen. En jij ook hè? Ja, ik ook. Je kan niet eens meer door een scooter en je wordt, uh, uh, je wordt gelijk klem Meteen het uh, hartje kreeg. <laughs> en niet even goeiemiddag meneer. Nee hoor, gewoon uh, blazen. <laughs> <laughs> wat, wat zegt u? Blazen. <laughs> Oké, okay, maar alles was goed, hè? Ja, natuurlijk. Want je, je had koffie tuurlijk. gehad, hè? Ja, lekker. Ja, Maar goed, uh, dus, uh, ze, ze rijden weer rond. Ze zijn uh, weer bezig. Dus uh, houdt u aan de regels. En dan uh, overkomt u niks. Oké, okay, nou dat zijn wijze woorden. <laughs> wat een full beliefs, wilde ik eigenlijk zeggen. <laughs> Doobie Brothers perfect perfecte paad, toch? Smoesjes helpen niet. <laughs> Hij is toch helemaal geweldig, Albert-Jan. Deze nieuwe single van Helder. En laat me los, laat me leven. En luisteraars, kijkt u op YouTube. Want dan kunt u het bijbehorende cli clipje. Of clip, moet ik zeggen. Zo ja, mooie hele mooie clip. Hele mooie clip. Laat me los, laat me leven. Op YouTube te vinden. En vanaf 1 maart dan komt deze single uit in Nederland. Dus Wat volgende week. Wat weet je dat week, allemaal alweer volgende goed. Volgende week. Oké, okay, Ja, ja we verlangen Mooi. Dus hou me in de gaten. Hey, uh, even een, uh, een hockeyberichtje of een lustrum. Ik bedoel, wij hebben net onze lustrum uh, gevierd. Maar op uh, 5 maart uh, aanstaande is het 75 jaar geleden dat het de Zandvoortse hockeyclub is opgericht. Daarmee is de vereniging een van de oudste van Zandvoort. En zeker de oudste vereniging op het huidige Duintjesveld. Een vereniging waar nog steeds veel mensen met veel plezier het hockeyspel beoefenen. Dit op twee kunstgasvelden en gehuisvest in de sfeervolle ambiance van het clubhuis De Sterrenburg. Het 15e lustrum zal niet onopgemerkt voorbij gaan, want op 6 maart hebben ze een uitvoerig programma samengesteld voor alle leden, ex-leden en noemt u maar op. Wilt u precies kijken of nalezen wat er allemaal te doen is, dan verwijs ik u naar de Zandvoortse Courant. Zo dadelijk weer Joop van voor het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen HBOK. Aan het eind van het jaar, dan wordt hij uitgezonden bij CFM. De 100 beste platen van het afgelopen jaar in Eurohits. En dan een jaar erachter. Hè? Dus afgelopen jaar hadden we 2009. En er stond deze plaat ook in de Edward Maya en Stereo Love. We gaan weer snel over naar de voetbalvelden van SV Zalvoort. Joop is aanwezig bij de wedstrijd tegen HBOK. En hoe is het daar, Joop? Ja, we we ondertussen in de 25e minuut zitten... en net een mooi schot van Max Aardenwerk, een metertje of anderhalf naast ging... Maar Zandvoort heeft het niet gemakkelijk gekregen na de eerste reportage, want de ABK is sterker geworden, houdt de, ploeg, houdt de bal wat makkelijker in de ploeg dan Zandvoort. En dat, uh, ja, dat, dat zie je ook natuurlijk aan, aan de ranglijst waar ze vierde staan, zoals ik al verteld heb. Het is gewoon een hele goede ploeg die, uh, die goed op elkaar ingespeeld is, een goede keeper erbij. En uh, Zandvoort zal het echt niet gemakkelijk krijgen om hier punten vandaag binnen te halen. Um, ja. Dat moeten we natuurlijk afwachten, dat kan je nooit van tevoren zien. Maar Zandvoort is nu in de avond, via Ivo op de rechterkant van het veld. Hoppen die de plaats heeft ingenomen van Nijsjeberg, die in vakantie is. Dus die staat in de centrale spits. En hier lopen ze elkaar een beetje in de weg, Michel de Haan, en Ivo Hoppen. Maar de Haan heeft nog steeds de bal, de rechterkant van het veld. Op de achterlijn schiet die bal vier voet van de tegenstander over de achterlijn. En dat is natuurlijk dan een koorde. En die gaat genomen worden door Max Aardewerk, die daar nu aan komt te lopen om die bal weer in het spel te gaan brengen. Ligtmacht van Zandvoort, Bas Leemans.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 We hebben gespeeld op dit moment, zit in de 26e minuut, 27e minuut nu. En Zandvoort begint nu een beetje, beetje, misschien wel een beetje grip op het spel te krijgen. Maar voorlopig moeten ze even die bal zien af te pakken. Laat de lange bal naar voren toe. Door even de verdedigers van HBOK. kan Zandvoort erbij komen. Uh, Ronald van de... Uh, Ronald uh, Kales moet ik natuurlijk zeggen. Die zit ernaast. Maar het is toch Zandvoort die kan overnemen daar. Bas terug terug. Boy de Vett. Boy de Vett. Brengt die bal naar voren toe. Maar daar staat niemand. alleen niemand van HBOK. Dus HBLK gaan gaan gebouwen op de helft van Zandvoort. ...de linkerkant van het veld... ...en dat is, uh, even kijken... ...daar wordt hij verdedigd door... Uh, ...nou, dat kan ik niet goed zien... Ze zit heelend daar vandaan in ieder geval... ...goed, nog steeds elkaar. ...in balbezit op de achterlijn... ...wordt teruggespeeld. ...gaat die bal waarschijnlijk ervoor komen... ...nee, wordt nog terug eventjes... Uh, blijven breien, breien, breien... <coughs> ...pardon... ...en ABK de aanvoerder van ABK... ...gaat niet de bal naar de rechterkant van het veld spelen... Een beetje ruimte daar. Ten opzichte van Bas Lemmers. Lemmers is een beetje te traag. Komt die bal voor. En dit is Boy de Fett die daar de bal gaat stoppen. En een rebound. En die gaat over de achterlijn. Via een been van Zandvoort. Moet een corner. Die gaan we nog even meenemen. Corner voor de HBOK. Voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. het was goed dat Boy de er zat. Want die rebound die, die was levensgevaarlijk. En die kon nog net via Zandvoort's been dan over die achterlijn gaan. HBOK gaat zich opstellen voor die uh, corner. En dat zijn er even kijken. Zeven man die voorin staan. Nummer vier.